Aanleiding was de winst van Turkije op Servië in de halve finale van het wereldkampioenschap basketbal. Honderden Albanese en Turkse bewoners uit de zuidelijke wijken trokken na de wedstrijd naar de brug over de rivier die hen scheidt van het Servische stadsdeel in het noorden. Daar werd met stenen gegooid en ook zou er geschoten zijn. Daarop greep de politie in en werd de brug afgesloten. Er zouden vier gewonden zijn onder wie twee NAVO-blauwhelmen van de Vredesmacht in Kosovo. De Duitse politie heeft de zoektocht naar de tienjarige jonge Mirko uitgebreid naar Nederland. De jongen verdween 3 september bij Grefraat, tien kilometer ten oosten van Venlo. De Duitse politie heeft in het grensgebied nu ook Nederlandstalige posters verspreid met de vraag om informatie. Van Mirko werd kort na zijn verdwijning zijn fiets teruggevonden in een bosgebied. Dinsdag werd op een parkeerplaats in de buurt ook zijn broek aangetroffen. In Rotterdam demonstreren ongeveer 150 postbodes tegen het massa-ontslag bij TNT. TNT-post wil bij een reorganisatie zeker 11.000 mensen ontslaan. De vakbonden zeggen dat het bedrijf veel meer moet doen om werknemers te beschermen. Maar TNT vindt dat het massa-ontslag een keuze is van de postbodes zelf. Een eerder akkoord om salaris in te leveren voor behoud van werk werd afgewezen. De demonstratie in Rotterdam begon een uur geleden op het plein 1940. In Noordwijk zijn de afgelopen nacht 15 bezoekers van een discotheek onwel geworden door traangas. Wie het traangas of een soortgelijke stof heeft verspreid is niet duidelijk. Het publiek kon via nooduitgangen de disco verlaten. De brandweer liet het hele pand ontruimen. De 15 bezoekers die onwel waren geworden werden behandeld door medewerkers van een ambulance en konden daarna naar huis. De politie van Noordwijk hield twee jongens aan die zich vervelend gedroegen en het publiek opjutten. Dan nog het weer, bewolkt en vooral in het oosten buien. Vanmiddag in het westen mogelijk nog wat zon, het wordt 19 graden. Morgen overwegend droog, daarna wisselvallig en iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 man Turner overdrive and you ain't seen nothing yet. Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM.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 in Kennemerland je blijft op de hoogte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 Nou ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk niet dat we het iedere week doen, uh, maar uh, de, vooral de ouderen doen regelmatig wel iets met, met vuur en denk dan aan het uh, kook op vuur, het maken van verschillende kampvuur...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 the glue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 Car tissue van de Red Hot Chili Peppers. Hier bij AB Radio en ZFM Zandvoort zondag in Kennemeland.